In de nieuwe wolkenkrabber komen kantoren, een hotel en luxe appartementen. Wat weer, vannacht blijft het nog lang warm buiten. Overdag toenemende bewolking, gevolgd door regen en onweer. Door 23 tot 27 graden. Donderdag, vooral in het oosten nog kans op een bui. Dit was het... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. En zomer. zomerhit. CFM.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 Rihme ritme van GFM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 Beweeg en zeg dat hij van me hield op het moment dat we de dekens kopen. En de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 To survive Living in the life Hold the beat, stop the beat, drop the beat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 I no. What's up?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 Verder maar juist niet bij was En dat ik dan Jim uit idols was ik dan die dikke uit de jury was En bijna dan nog steeds blijven was. <tied> het <tied> gewone moment dat ik niet mezelf was Dat ik alles was Dat jij ja